10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De KLM schrapt meer vluchten naar Noord-Engeland en Schotland. vanwege de aswolk uit een vulkaan in IJsland. Eerder zei de KLM al dat tot 11 uur niet naar die gebieden zou worden gevlogen. Dat is nu uitgebreid tot 6 uur vanavond. Bij EasyJet zijn de vluchten tot zeker 1 uur vanmiddag geschrapt. En ook bij enkele andere maatschappijen zijn vluchten naar Noord-Engeland en Schotland geannuleerd. De as hangt inmiddels boven het noorden van Schotland en bereikt waarschijnlijk later vandaag Wales en delen van Engeland en Ierland. De Britse luchtvaartautoriteiten gaan ervan uit dat de problemen minder groot worden dan bij de grote vulkaanuitbarsting van vorig jaar. Omdat allerlei regels en procedures inmiddels zouden zijn verbeterd. Het voorjaar is in Nederland nog nooit zo droog geweest, zegt het KNMI. De buien van zondag hebben niet veel geholpen. Het is echt een druppel op een gloeiende plaat. Dat verandert niet veel aan de droogte. En ook op lange termijn zien we nog niet een, een periode met uh, veel wisselvalliger weer. Maar dat is eigenlijk dat je nodig hebt, dat het een aantal weken achtereen echt heel wisselvallig is met veel regen. En dat is uh, voorlopig nog niet in zicht. Door de droogte zijn in een Veendijk in Zuid-Holland scheuren ontstaan over een lengte van honderden meters. De dijk in de gemeente Delfland wordt vandaag opgevuld met aarde en besproeid met water om te voorkomen dat die doorbreekt. In een Iraanse olieraffinaderij heeft zich een explosie voorgedaan... net op het moment dat president Ahmadinejad er op bezoek was. Door de explosie ontstond brand. Er viel één dode en 22 mensen raakten gewond. Ahmadinejad bleef ongedeerd, zo meldt een Iraans staatspersbureau. Correspondent Thomas Erdbrink. Dan moet je die grote raffinaderij. Het is dus niet echt duidelijk waar eh, dat ongeluk of die aanslag precies dus heeft plaatsgevonden. Eh, daarover geven de Iraanse persbureaus, die als enige aanwezig waren, geen duidelijkheid. Maar dat wordt natuurlijk wel de handvraag. Ging er iets af vlak achter de president of was dat inderdaad heel ergens anders op het complex? Ahmadinejad verscheen na het incident op de Iraanse televisie voor een toespraak die al gepland stond. De raffinaderij ligt in de plaats Abadan in het zuidwesten van Iran. In Deventer hebben archeologen de resten gevonden van een scheepswerf uit de 18e eeuw. Het zijn kleine bakstenen gebouwtjes en stookplaatsen die mogelijk werden gebruikt om hout voor scheepsrompen te buigen. Ook zijn er sporen gevonden van de 15e eeuwse IJsselbrug. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het waterschap. Dat wil extra geulen graven in de uiterwaarden van de IJssel. Om te voorkomen dat bij hoogwater de kade van Deventer overstroomt. De graafwerkzaamheden bij de rivier hebben geen gevolgen voor de archeologische vindplaats. Het weer vanmiddag overwegend zonnig en droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Temperatuur 15 graden langs de kust en ongeveer 18 graden in het binnenland. Morgen meer zon en wat hogere temperaturen. 18 graden aan zee en 23 in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 20 kilometer file. Ik noemde opvallende zaken. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen dorp en Leidsendam 6 kilometer. Bij Leidschendam is de rechterrijstrook dichter, Er stond een auto met pech. Een aanrijding op de A10, de ring Amsterdam tussen Afrit Volendam en Schenningwoude, 2 kilometer. Bij Schenningwoude is de linkerreis dicht. Tot slot de A50 Arnhem richting Os, tussen Heter en Knopen -E staat 3 kilometer. Een vriendschap op leven en dood. Zo heftig is de relatie tussen de Nederlandse gitaarvirtuoos Jimmy Rosenberg en zijn Noorse muzikale partner Jon Larsen. Wint de liefde voor de muziek van Django Reinhardt of de verslaving aan drugs? Deze muzikale thriller, vanavond in het Uur van de Wolf, na nieuwsuur bij de NTR op Nederland 2.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De bezuinigingen op Defensie zorgen voor veel onrust onder het personeel. Wij richten het vizier op de marine. Ongelooflijk maar waar, er zijn plekken op de wereld waar ze robots stemrecht willen geven. En in uh, Zuid-Korea bijvoorbeeld zijn ze dus al bezig om dus de wetgeving klaar te maken. Dat als ze robots zijn, die zeggen van hé hey, maar ik ben gewoon intelligent genoeg om over politiek na te denken, waarom geven ze dan geen stemrecht? Wat doet de SGP-fractie in de Eerste Kamer, die ene meneer, als Helene Dupuis zich kandidaat stelt, de uh, Liberale senator voor het voorzitterschap? En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen, het is vijf over tien. Dit is het vervolg van CARO. Goedemorgen Nederland. Grote onrust onder het defensiepersoneel, uh, heb je ook onder meer gehoord van de commandant der strijdkrachten Peter van Uum. Dit naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen van in totaal 1 miljard de komende jaren. En misschien komt daar nog wel veel meer bij. Wellicht lichten een van die defensieonderdelen eruit, dat is de marine. Rob Hunnego, goedemorgen. Goedemorgen. Met bent voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Is dat een soort van chique vakbond? Dat is een vakbond, ja. Ja, maar een vakbond met een officier, meestal. Dus een zieke vakbond. Ja, een, een wat ziekere vakbond. We hebben alleen leden die uh, officier zijn of officier in de opleiding. Ja. Nou hoor ik diezelfde van UMD-deeltijd zeggen: ja, het, de onrust is wel groot, maar er is ook grote belangstelling voor onze mensen. En we, we krijgen ze echt wel ergens onder gebracht. Dat is, dat is waar. Dat is voor een groot gedeelte van de mensen die naar buiten gaan... Uh, moeten gaan, is er, is er belangstelling. Dat zijn met name de jonge talenten. Als ik dan over mijn leden praat, dat zijn de, de mensen tussen de 25 en de 35. Dat zijn ja. de, de, de academisch gevormde, de hbo gevormde. Ja. Die zijn natuurlijk hartstikke gewild op de, op de arbeidsmarkt. Ja. Het probleem wat ik met mijn leden bestand heb, zijn de mensen van 45+. plus. En hoeveel zijn dat dan? Dat kan ik uit mijn hoofd niet zeggen. Maar ik weet het niet precies, want... Uh, de Defensie is bezig met het inrichten van een numerus fixus. Dat betekent ja. dat ze vast gaan stellen hoeveel mensen er uh, van een bepaalde rang en uh, een bepaalde leeftijd uh, nodig zijn. Ja. Als die piramide gebouwd is, wordt die op het uh, actuele personeelsbestand gelegd. En dan zullen de groepen uit gaan vallen. Ja. Goed, laten we even het vizier richten op de marine. Want dat is tenslotte uw uh, raison d'être, zal ik maar zeggen, uh, als vakbond. Uh, uh, er verdwijnen uh, een paar schepen. Ja. Um, daarvan heeft de minister van de Defensie al gezegd... onze polstok wordt korter als het gaat om bijvoorbeeld het beschermen... van Nederlandse koopverdijschepen tegen de piraterij. Hoeveel, hoeveel mensen denkt u dat er weg moeten bij het marineonderdeel? De, de, de schattingen op dit moment zijn ongeveer duizend mensen. Dat is ongeveer een tien procent van het uh, totaal aantal uh, werknemers bij de marine. Ja, want uh, het aantal mijnenjagers gaat terug van tien naar zes. Het kerstmachtsdeel neemt twee van de vier nieuwe patrouilleschepen niet in dienst... En, twee, uh, en, en van de twee bevoorradingsschepen wordt er uh, één afgestoten, geloof ik? Ja, er wordt er, zijn er, we hebben er twee en dan wordt er één vervangen op termijn door een joint support schip. Ja. Met andere woorden, wat kun je dan nog doen als marine? Dan kun je weer minder doen. In 2005 is er een marine studie geschreven. Die is uh, door de Tweede Kamer goedgekeurd. Daarin was er een plan opgenomen om vier vergatten af te stoten. Die zijn ook daadwerkelijk afgestoten enkele jaren geleden. Ja. Uh, met het geld dat daarvoor vrijkwam en de personeel dat daarvoor vrijkwam... zouden we vier uh, patrouillevaartuigen krijgen. Ja. Zodat we weer op uh, termijn de capaciteiten hadden... om de taken die we uit moeten voeren ook uit te kunnen voeren. Uh, inmiddels blijkt dat die uh, toezegging uh, wat minder waard geworden is. Want in plaats van vier nieuwe schepen krijgen we er maar twee. Ja. We hebben de afgelopen jaren wel allerlei taken gedaan... met de schepen die er eigenlijk niet voor geschikt zijn. Ja. We hebben wel de goede dingen gedaan met de verkeerde schepen noemen we dat. Ja. Uh, maar dat betekent uh, als we die twee uh, patrouillevaartuigen uh, niet krijgen... dat we dan uh, minder uh, tijd door kunnen brengen voor de kust van Somalië... om onze Nederlandse koopvaarders te beschermen. Uh, we kunnen minder uh, bijdragen aan de permanente aanwezigheid in het Caribisch gebied... in het kader van uh, de kustwacht, kust uh, drugsbestrijding. Ja, waar de minister net van terug is, een paar weken terug... en daar heeft hij toch nog echt gezegd dat we daar blijven... en uh, gewoon nog ons werk zullen blijven doen. Uh, dat heeft hij inderdaad gezegd. En dat uh, is, uh, zoals de politicus betaald, ook altijd waar wat hij zegt... Alleen in de interpretatie die je daarvan kunt hebben is dat we, eh, dat als we daar het hele jaar door een patrouilleschip neerleggen of het hele jaar door een vergat neerleggen, dat we dus ergens anders op de wereld weer de schip te kort komen ja. om de taken te doen die we moeten doen. Nou, misschien is het goed om even uit te leggen, want je hebt drie schepen van hetzelfde type nodig om de een in de vaart te houden. Hè? Er komt er een terug, de bemanning moet even ja. bijkomen, het andere schip ligt in het droogdok om geschilderd te worden en, en dan heb je er één operationeel op zee, zo is het toch? Ja, dat is de cyclus ongeveer. Ja, en sterker nog, wij roepen dat we dan al 4-4-4 nodig hebben, ja. dat je er altijd eentje stand wil hebben, mocht er nog een aanvullende opdracht komen, bijvoorbeeld in het kader van NAVO-operaties, EU-operaties. Ja. Dus wat kunnen we dan niet meer doen? Wij zullen minder aanwezig kunnen zijn permanent in het kader van de piraterijbestrijding. Wij zullen minder aanwezig kunnen zijn in de Middellandse Zee om daar de vluchtelingenstromen tegen te houden in het kader van de operatie Frontex, waardoor er dus vanuit Noord-Afrika grote groepen mensen in Europa zullen binnenkomen. Daar zijn we actief bezig om dat tegen te gaan. En in samenwerking met andere landen, nou, daar zullen we dus minder aan kunnen bijdragen. Maar de minister is ook bezig om met de Britten onder meer te gaan uh, praten... over verdergaande samenwerking. Kun je het zo niet oplossen? Maar het is een kwestie van uh, een arm en een blinde en een lammer... die elkaar de hand uh, geven op in alle landen om ons heen. Wat krijg je we... dan als je die met elkaar kruist? Nou, dan krijg je niet de drie topatleten die, die elk voor zich uh, nee, denken te zijn. Een soort van slechtziende kreupelen? Ja, dat is ongeveer het, het systeem. We zien bijvoorbeeld wanneer we over mijnjagers uh, spreken... mijn bestrijdingscapaciteit in de Noordzee... dat zowel Duitsland als Nederland als Frankrijk als Engeland... hun mijn bestrijdingscapaciteit naar beneden brengen. Het waren handiger geweest als van tevoren de overleg over geweest was. Nu hebben we eigenlijk allemaal een situatie gecreëerd... dat we uh, capaciteit aan het schrappen zijn. En dan gaan we daarna, nu die capaciteiten geschrapt zijn, met elkaar praten hoe we dan het tekort aan capaciteit gezamenlijk gedeeltelijk kunnen oplossen. Kan Nederland nog voldoen aan zijn internationale verplichtingen? Uh, dat kan Nederland als ik het over de marine heb, maar dat betekent dat we onze nationale verplichtingen zullen moeten opschorten. Wat zijn nationale verplichtingen? Nationale... De landsverdediging? Ja, de, de landsverdediging voor de marine eenheid klinkt natuurlijk raar, maar wij zijn elke maar dag. Je hebt toch schepen op de Noordzee nodig? Ja. Ik bedoel, ja. Niet dat de Duitsers nou meteen weer met een U-boot voor de deur liggen, maar bij wijze nee, van spreken. Maar... Een, heel, een hele actieve, uh, belangrijke activiteit die de Koninklijke marine met de mijnenjagers uitvoert... is het vinden en uh, vernietigen van zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog in de Noordzee. Ja. Die liggen en, daar nog steeds? Die liggen daar nog steeds. Er zijn de afgelopen drie jaar hebben we er de 500 uit zee opgevist en, uh, en vernietigd. Als met we... andere woorden, als wij in de Cariben moeten zijn en we willen piraten uh, uh, aanpakken om de koopverdrij te beschermen, dan kun je dus geen mijnen meer jagen op de Noordzee. Nou, dat doe je in principe met andere scheepstypes, maar wanneer wij voorzitten uh, uh, voor de kust van Libië zijn er recent zeemijnen gevonden. Die zijn er actief neergelegd door de Libische regering. Ja. Daar zijn we actief bezig om zeemijnen te ruimen. Ja. Dat betekent dus dat we één, één mijnenjager minder in de Noordzee hebben liggen. Dat betekent dus dat... Uh... Maar je zou kunnen zeggen dat het ruimen van zeemijnen op de Noordzee hoort bij de landsverdediging. Ja, als, nou, dat is een nationale taak, zo noemen we dat. Ja, dat ja, ja. staat namelijk zelfs uh, vastgesteld in de grondwet. Ja, dat staat Dat is de belangrijkste taak van de krijgsmacht. Ja. Dus wij kunnen onze grondwettelijke taak, althans de defensie kan zijn grondwettelijke taak dan dus niet meer uitoefenen. Die kan die minder uitoefenen, ja. Dan is het toch een ongrondwettelijke maatregel? Ik ben geen, uh, geen nou ja, Als je je niet meer kan houden aan de grondwet, of minder, dan is het in ieder geval... Uh... Nou, de, de uitdaging die de Defensie heeft, en ook de marine altijd, is om uit te leggen... Waar, waartoe zijn wij op aarde en welke dingen moeten wij doen en welke dingen kunnen wij doen. Ja. Vindt u dat de commandant de strijdkrachten hard genoeg heeft gevochten... om de bezuinigingen buiten de deur te houden? Dat is heel lastig te beantwoorden. Uh, Uw indruk? Mijn indruk is dat hij ze, achter de schermen zijn verdomme best heeft gedaan... om. Uh, de problemen die hij in zijn schoot geworpen kreeg, te bestrijden. Ja. En hoe nu verder? Want het is, het is bepaald niet uitgesloten... dat er nog een, een schepje bovenop komt bij die bezuinigingen... door tegenvallers bij de begroting van mevrouw Schippers van volksgezondheid. Ja, dat bericht heb ik ook gelezen op TeleText. Dat heeft opnieuw tot onrust geleid binnen, binnen de Defensieorganisatie. Ja. De grootste onrust is eigenlijk veroorzaakt niet door dat bericht. Want be, er komen meer berichten in de pers. De onrust is veroorzaakt dat onze minister Hillen niet op dat moment heeft gezegd... van complete onzin, nonsens, ik sta voor de 1 miljard... En dat was het. Nou, dat heeft hij in de eerste instantie gezegd. Dit dat... is het en meer gaat er niet af. Ja, dan, daarom hadden we ook heel graag uit zijn mond gehoord... onmiddellijk toen de bericht op ja. kwam... van uh, dit is een fout bericht, dat kan niet waar zijn. Ik heb uh, afgesproken met u, ja. met mijn personeel... met het marinepersoneel, ja. met het defensiepersoneel... Hij heeft gezegd dat wachten tot Prinsjesdag. Ja, en daarmee heeft hij dus de onrust weer een aantal maanden opgeschoven. Hoe gaat het nu verder? Uh, er lopen een aantal uh, trajecten. Uh, op 9 mei zijn een aantal operationele capaciteiten uit, uh, uit dienst gesteld. Zoals de tanks en ook de vier mijnenjagers. Yeah. Uh, de Coca-helikopters. De Coca helikopters dat zijn de eerste actieve maatregelen. De volle stap is dat er, wordt, dat er allerlei reorganisaties worden uitgevoerd. Uh, en in 2012, 2013 zal er zekerheid zijn voor de mensen die bij de innen zijn geplaatst. En in 2013, 2014 voor de mensen die bij de ondersteuning en bij de staven zijn geplaatst. Ja. En een definitief aantal waarvan, van het aantal ontslagen... waarvan u zegt dat staat mijn mensen te wachten... dat kunt u nog niet geven? Dat kan ik nog niet geven. De, laat ik het maar de ambitie van Defensie noemen... is om 12.300 functies te schrappen. Uh, dat betreft dan daadwerkelijk 10.000 mensen... omdat er 2300 vacatures van zijn. Ja. Die 10.000 mensen, daarvan zullen een aantal vier... gewoon natuurlijk verlopen omdat ze te oud worden... en met pensioen ja. gaan de organisatie verlaten. Hou er 7.000 over? Dan blijven er ongeveer 6.000 gedwongen ontslagen ja. over. Ja. En hoeveel vallen daar bij de marine, denkt u? Een derde? Nee, ik, denk, ik denk dat dat ongeveer een... Zo, ja, ik, heb ik nog niet uh, precies uh, uitgekomen. Ook, ook bij Defensie kan niemand ja. die vraag op dit moment beantwoorden. Nee, goed. Het moet allemaal nog doorgerekend worden. Ja. Ik dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. This is Good Morning Holland on Radio 1. Robots zijn niet te stoppen. Ja, de ontwikkelingen gaan uh, verschrikkelijk snel. Maar zijn ze er voor ons... Zo heb ik een cameraatje in mijn neus. Of ten wij er voor hun. Daarmee kan ik u in de gaten houden. Deze week in Goedemorgen Nederland. Die robots, dat zijn gevaarlijke hulpmiddelen. Robots. I am a machine. Ja, er wordt hard gewerkt, dames en heren, om robots steeds beter te maken. Ooit kregen ze zelfs stemrecht. Ooit krijgen ze zelfs stemrecht, moet ik zeggen. Sander Bartling ging naar de Rijksuniversiteit Groningen en sprak met een robot. Hello, friends. This is Good Morning Holland on Radio 1. Arm gaat op, arm gaat neer. En ze heeft drie vingers. Een duim en twee vingers. Ik kan ze voorwerpen mee vastpakken. Hand gaat open. Give me three. <laughs> oh, ik krijg een linkerhand van je. Handje... Oh, dat is nog een stevige greep. Motorhot. Motorhot. Oh, sorry. Ik denk dat ze opgewonden raakt van je. Ja. Rijn van de Zand werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen aan een humanoid robot, een menselijke robot. Dus bij het vorige model moesten we zelfs het hoofd uh, openschroeven in Singapore. En daar hadden we constant een ventilator erop zitten omdat het hoofd constant aan het overhitten was. Doel, een robot zo goed mogelijk laten functioneren in een menselijke omgeving. Dit is de follow me test en daar moet de robot moet, uh, mens volgen door een uh, echte omgeving waar ook andere mensen zijn. Het kan dus zijn dat er iemand tussen de persoon en de robot doorloopt. Nou, dan moet de robot wel de juiste persoon weten te volgen. Het kan zijn dat de persoon even uit beeld is. Nou, dan moet die robot hem kunnen vinden. En het idee is dat we dus applicaties ontwikkelen, toepassingen. En dat je bijvoorbeeld op Schiphol, noem maar wat. een karretje neemt. En je zegt tegen het karretje: Dit ben ik. En nu ga je me volgen. En je kan dus heel Schiphol rondlopen zonder ook maar een karretje te doen. On radio one. Ja, de ontwikkelingen gaan verschrikkelijk snel. Uh, juist door uh, tests te verzinnen. Waarvan mensen eigenlijk schrikken en zeggen: van nou, dat weten we helemaal niet hoe we het moeten oplossen. Dan gaan ze dus heel creatief bezig met nou ja, de mogelijkheden, nieuwe dingen verzinnen. En dan zien we hoe gek we de test ook maken, en voor ons gevoel als robotici. Dat toch elk jaar weer teams met een oplossing komen. Kijk, dit is het geluid van een park in Parijs. Met een hond. fluitspeler op de achtergrond. Hier en daar wat mensen die praten. En langzamerhand komt er steeds luider een vliegtuig langs. En wat heeft dit nou met robots te maken? Dit heeft alles met robots te maken. Want uh, robots die moeten namelijk kunnen luisteren naar wat er in een omgeving gebeurt. Uh, voor robots, is, en voor mensen trouwens, is luisteren echt van groot belang. Omdat we met ons gehoor bepalen waar we onze aandacht aan gaan besteden. Dus je bent iets aan het doen, je hoort iets... dan stop je met hetgene wat je doet. En eh, op basis van het gehoor ga je dan je ergens anders op richten. Dus ons gehoor bepaalt heel erg waar we onze tijd aan besteden. Human human, kiss, smoke, slip, ship, Werken aan een menselijke robot... is net zoiets als proberen een mens in elkaar te zetten. Bijna onmogelijk. Maar, zegt roboticus in gaaf van de Rijksuniversiteit Groningen, het gaat wel gebeuren. Robot, program, robot, me soul, around, robot, program, Hoe slim is de intelligentste robot? Dom. Heel dom? Heel erg dom. Dommer dan uh, bijna elk levend dier, of misschien wel alle levende dieren. Ja. Hij kan berekeningen maken, vaak die het menselijk verstand te boven gaan. Mm, hij kan iets doen wat als mensen het zouden doen, berekeningen genoemd zouden worden die het menselijke verstand te boven gaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook maar iets weet over wat hij doet. Dus ik, nee, die, die robots doen wel van alles en dat is wel heel erg ingewikkeld, maar wij vinden het ingewikkeld. Voor die robots is het gewoon hetgene wat ze doen. Ja. Komt er een moment in zicht waarop je robots zo goed kan maken dat je bij wijze van spreken het verschil tussen een mens en een robot niet meer kan zien? Ik denk dat het moment eraan komt. Het is meer de vraag of dat robots zijn die goed verkopen. Ik denk dat veel mensen niet graag een robot willen hebben die precies op een mens lijkt. En dat ze graag willen zien dat het een apparaat is. Maar er is ongetwijfeld een markt, uh, dat is waarschijnlijk dezelfde markt die uh, opblaspoppen koopt, waar uh, mensen het wel graag willen. De porno-industrie is er ja. altijd als eerst bij, hè? Ja, ik ja, denk het wel, ja. This is Good Morning Holland on Radio One. Wat wij willen bereiken is dat de robots eigenlijk overal in de maatschappij uh, kunnen functioneren. Op een correcte manier, die wij aangenaam vinden als mens. Binnenkort willen we naar buiten. Rond 2030 willen we eigenlijk dat de robots euh, nou, zelfstandig... eventueel nog met, met iemand euh, die de robot een handje vasthoudt, zeg maar... met het vliegtuig naar de kampioenschap kan gaan. Dus dan moeten robots ook paspoorts hebben en nou, dat soort dingen. Een robot met een paspoort, ze zien hem aankomen. Ja, moeten we misschien aan wennen, maar auto's hebben eigenlijk ook al een paspoort. Hè? Die hebben ook allemaal papieren. Maar dat schept toch enorm veel problemen? Want dan ga je een robot ook steeds meer als een soort van individu zien. Ik wil niet zeggen als mens, maar wel als een uniek... Item En dan kom je natuurlijk ook met rechten en plichten aan. Ja, uh, maar dat is op zich niet zo vreemd. Een kat zien we ook als individu. En als je uh, rechten en plichten zit na te denken... ja, op het moment dat er groepen zijn, hè, zoals begin 20ste eeuw vrouwen... die zeiden van, hé, hey, wij kunnen denken, wij willen ook stemmen. Ja, waarom gaan ze dan, hè, als ze daadwerkelijk ook blijken te kunnen denken... <laughs> waarom geven ze dan geen stemrecht? En in uh, Zuid-Korea bijvoorbeeld zijn ze dus al bezig om dus de wetgeving klaar te maken... dat als er robots zijn, die zeggen van... hé, hey, maar ik ben gewoon intelligent genoeg om over politiek na te denken. Ik wil stemrecht, om dat dus van tevoren al, al op te vangen. Zijn ze in Zuid-Korea bezig om in een theoretische toekomst uh, robots stemrecht te kunnen geven? Ja, zij gaan er vanuit Is dat dan die robots er sowieso komen. Nog sterker, de regering van Zuid-Korea wil dat elke huishouder voor 2020 een robot in huis heeft. Een robot valt te programmeren, dus dan valt ook te programmeren wat hij kan stemmen. Is dat dan vrije wil? Dat is een uh, vrij filosofische vraag, maar eigenlijk doen wij dat ook met onze kinderen. We sturen, sturen kinderen naar scholen, we laten ze bepaalde programma's wel zien, bepaalde programma's niet zien. Je, als ouders zeggen van dit mag wel, dit mag niet. En eigenlijk ben je je kind dus ook aan het programmeren, zodat als hij volwassen is hopelijk zelfstandig kan nadenken. Maar goed, je geeft een apparaat waar je in principe de stekker uit kan trekken, dan stemrecht. Ja, maar als je een mens geen voedsel geeft, dan uh, trek je ook de stekker eruit. Hello, friends. This report was made by Sander Bartling. Juist. Morgen in de Robots gaan we een stap verder met de vraag... hoe voorkom je dat een robot een mens verwond? Die robot die zal op een vergelijkbare wijze zoals wij goed en kwaad hebben geleerd... zal die goed en kwaad moeten leren. Ja, dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland. Straks, de SGP is de nieuwe steunpilaar van het kabinet. Blijven ze dat ook als een vrouw zich kandidaat stelt voor de Eerste Kamervoorzitterschapstoel? Eerst nu het tumeur van Diederik Ebbingen. Volgens veel vrienden en collega's wordt dit een onverstandig stukje. Veel vrienden en collega's van mij werken in het theater of voor de televisie. Ik werkte vroeger ook in het theater en voor de televisie. Misschien binnenkort wel weer. In deze branche heb je te maken met recensies. Je bent blij als je een goede recensie hebt. En je baalt of bent zelfs woedend als je een slechte hebt. Dat hoort bij het vak. Er wordt veel over geklaagd. Maar de ongeschreven regel luidt: negeren. Niets over zeggen. Te veel eer voor de recensent. Bij deze wil ik voor één keertje deze regel aan mijn laars lappen. En toch een keer iets zeggen over recensenten. Ik heb een zeer lage pet op van recensenten. Recensenten zijn in mijn ogen middelmatige, gefrustreerde mensen... die dolgraag in bijvoorbeeld mijn schoenen hadden willen staan... maar daar domweg het talent niet voor hebben. Om nog enigszins een positie te bemachtigen in het vak... wat ze dus op geen enkele manier beheersen, zijn ze recensent geworden. Ik ken voornamelijk recensenten die zich met cabaret en toneel bezighouden. Ik heb de meesten ook wel eens gezien of ontmoet. Geen van hen heeft gevoel voor humor, maar ze beoordelen dit genre wel. Dat is pijnlijk en ridicuul... Humor is een moeilijk vak, waar een combinatie van toewijding en talent... de mate van succes bepaalt. Dat is hard werken. Een recensie schrijven is niet hard werken. Het is kijken met het idee dat je er verstand van hebt... dan een paar zelfgenoegzame en doenerige alinea's in elkaar schuiven... een paar sterren erbij zetten. En klaar is Kees. Het werk van de cabaretier of acteur of regisseur... en het schrijven van zo'n stukje staat niet in verhouding. En daar komt waarschijnlijk de woede vandaan. Samen natuurlijk met de onnozelheid, de naijver en het gebrek aan compassie en vakkennis van het door hem beschreven vak. Daar komt nog bij dat de lezer ervan uitgaat... dat de recensent verstand van zaken heeft. Dat is dus niet het geval. Hier gaat het principe... in het land der blinden is één oog koning op. Het niveau van de Nederlandse recensent is bedroevend. Een sluitpost voor een krant, geen talent. Of had ik dat al gezegd? Ik ben overigens jarenlang bejubeld door de Nederlandse pers... en heb derhalve niets te duchten gehad van recensenten. Ze hielden van me, vonden het fantastisch wat ik deed. Toch heb ik ze altijd geminacht, omdat ze er niet zoveel van begrijpen... en ik het talent van alle recensenten samen in mijn pink heb zitten. De ergste zijn diegenen met zelfvertrouwen... die het idee hebben werkelijk iets voor te stellen en iemand te zijn. Een koddig, maar niet te hebben misverstand. Een tip voor alle dagbladen van Nederland. Als dit armoedige gilde dan toch moet bestaan, vervang ze dan elke vijf jaar. En zoek dan eens wat harder naar frisse, enthousiaste mensen... met kennis van zaken en liefde voor het desbetreffende vak. Want met de gehele huidige generatie veeg ik mijn reet af. Dikke kus, Diederik Ebbingen. Dat is Diederik Ebbingen. Morgen in het muur van Ton Kas. Het is bijna vijf voor half, dames en heren. Tijd voor ons om nog eventjes terug te blikken op die uh, samenstelling. De nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. Gisteren uitgebreid in het nieuws, vanochtend ook. Een paar vragen zijn nog onbeantwoord. De SGP is de nieuwe steunpilaar van het kabinet, dat weten we. Maar de vraag is, Kees Boonman, politiek analist van Troskamer Breedt en Eén Vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat diezelfde SGP-senator doen als plotseling een vrouw van VVD-huizen... zich kandidaat gaat stellen voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer, namelijk Helene Dupuis? Nou, het zou een fantastische testcase zijn over hoe de verhoudingen liggen in die Kamer... en op welke wijze dit kabinet en de liberalen, de VVD, vooral zich uit willen leveren aan een orthodox christelijke partij. Want Helene Dupuy is het ergste wat de SGP zich zou kunnen voorstellen. Medische maar, ethica? Medische ethica. Zij is voor de uh, drionpil. Als je oud, moe en geen zin meer hebt, dan moet je een pil kunnen krijgen. Daar zijn ze heel erg op tegen. Maar eigenlijk alle dingen waar uh, de VVD, maar zeker mevrouw Dupuy voor is... Uh, het cremeren, uh, het hebben van een ambt voor een vrouw... Uh, allerlei zaken die, uh, die, uh, ja, die zij eigenlijk normaal vindt. Die vindt de SGP uh, niet normaal. En uh, ja, als de VVD de steun wil hebben van de SGP... dan lijkt het me een mirakel dat zij uitgerekend een ja krijgt van de SGP. Het zou een hele leuke testcase zijn. Wanneer gaat dat spelen? Want uh, ik begrijp dat René van der Linden, de huidige voorzitter van de Senaat... niet heel go erg goed ligt bij de PVV-fractie... en om die reden misschien niet herkozen gaat worden als voorzitter. Ja, van der Linden is uh, erg pro-Europa. Uh, wil dat dus niet. En de PVV die wil liever dat we ermee kappen. Ja. Uh, dus uh, dat is ook een uiterste. Is in die zin eigenlijk ook een testcase. Dus dat wordt uh, het eerste uh, interessante gevecht... wat zich in belangrijke mate altijd achter gesloten deuren afspeelt, ja. want ook dat is een uh, vorm van koehandel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe uh, dat gaat uh, verlopen. Ja, en de VVD heeft nu het grootste aantal zetels in de Eerste Kamer... dus zou het voorzitterschap kunnen opeisen? Ja, die zouden zeker kunnen opeisen, maar het is iets waar eigenlijk... nu al over gesproken wordt, maar pas later uh, wordt beslist. Want, ja, wanneer is later? Nou, ik geloof dat dat over een, uh, een aantal weken echt gaat, uh, gaat spelen. Ja, goed, dan is de vraag... Uh, want, uh, er zijn nogal wat verschillende geluiden. De oppositie zegt bijvoorbeeld dat dit kabinet zich nu totaal laat gijzelen door de SGP. Nou is het zo dat de Eerste Kamer nou ook niet dagelijks, zal ik maar zeggen, aan de stoelpoten van een kabinet aan het zagen is? Nee, dat valt me ook wel heel erg op in de berichtgeving, maar daar zorgen wij zelf natuurlijk ook voor. Het is alsof er elke dinsdag uh, een, een, een bijna crisissituatie zal gaan ontstaan in de Eerste Kamer. Nou, zo gaat het niet, zo is het ook nooit geweest en zo zal het ook niet gaan. Het is wel zo dat wetsvoorstellen door de Eerste Kamer kunnen worden afgekeurd en dat... Uh, dat dan op een gegeven moment het kabinet zegt, wij trekken het in... of dat er een wijziging komt in een kleine aanpassing... een nieuw soort wetje wat eraan vastgeplakt kan worden... En het wil ook niet zeggen dat de VVD en het CDA en de PVV... altijd uh, aan de deur moeten kloppen bij die uh, ene SGP-meneer. Uh, want het kan ook wel zo zijn dat de ChristenUnie op enig moment... die plek van de SGP wil innemen. Want de ChristenUnie is iets minder orthodox dan de SGP. Maar ook maar, iets meer tegen dit kabinetsbeleid dan de maar SGP. Maar ook iets meer tegen dit kabinetsbeleid. Maar laten we wel wezen, uh, er is één factor die eigenlijk een beetje vergeten wordt. Er wordt steeds gezegd van ja... Het het kabinet staat... Uh, uh... Aan de goede kant van de afgrond nog, maar hij zit wel heel dicht bij die afgrond. Maar er is wel een grote groep voor nodig om die uh, regering naar huis te sturen. En het kenmerk van de oppositie, ook in de Tweede Kamer, maar dat zal ook in de Eerste Kamer zijn... is niet dat de oppositie er vooral op uit is om het kabinet naar huis te sturen. Dat lijkt wel zo, maar de oppositie heeft tot nu toe op cruciale momenten het kabinet juist gesteund. En de onderwerpen zoals Europa en allerlei andere buitenlandse onderwerpen is goed voorbeeld. Er was GroenLinks bijvoorbeeld, uh, zeer coulant om uh, de coalitie te steunen. Met D66 als grote uh, Precies. En, uh, regisseur op Precies, en achtergrond. die zullen op al die punten waar de PVV eigenlijk tegen is, de plek innemen om een meerderheid uh, te halen. En zoals Cohen dat van de Partij van de Arbeid al gezegd heeft, wij willen ons niet onverantwoordelijk gedragen. En verantwoordelijk gedragen dus, en dat betekent het kabinet op dat soort punten steunen. Dus dat dat kabinet staat te wankelen, dat is uh, niet echt aan de orde, maar dat het kabinet het helemaal Moeilijk zal krijgen en dat de VVD echt wel binnenkort eens rekenschap zou moeten geven. als zij met een SGP, een orthodox-christelijke partij. in zee gaan als echte liberale partij. dat zal binnenkort toch wel een keer gaan spelen. Want ook dat kan op enig moment wel wat gemor binnen de VVD gaan opleveren. Ja, maar goed, er zijn een paar kwesties die zijn al de revue, revue gepasseerd. Bijvoorbeeld die koopzondagen, dat soort dingen. Hm? De winkeltijden uh, zijn inderdaad, die zouden aangepast worden. Uh, dus daar is klaarblijkelijk al water bij de wijn gedaan? Ja, er wordt al heel veel water uh, bij, de, bij de wijn gedaan. Maar het gaat natuurlijk om de principiële zaak. Hoe kan een liberale partij uh, uh, uh, handjeklap doen met een partij die uh, homo's, uh, homoseksualiteit nog steeds een zonde vindt? Ja. Die godslastering nog steeds strafbaar wil houden? Dat wordt wel heel ingewikkeld. Het gaat over ja. principes. En pragmatisme. En het pragmatisme, namelijk overleven... dat zal toch wel uh, de sturende factor worden. De eerste grote testcase is vermoedelijk dus de kandidatuur... van de nieuwe voorzitter ja, van de Eerste Ja, het zou leuk Kamer. zijn. Kies mevrouw Dupuis. En kijken hoe daar dan op gereageerd wordt door die kleine steunpilaar in de Eerste Kamer. Echt leuk als dat uitgeprobeerd wordt. Kees Boman, ik dank je wel voor je komst. Het is half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. En eerst eens even kijken voordat we naar het nieuws gaan met Dorot Megens... die hier aan tafel zit naar Prem. Waar ben je vandaag? Je staat in de bus en je kijkt ja. uit het raam. Zie ik het goed? Sven, Dorald Megens zit er echt. Hè? Want gisteren kondigde ik de warme aangename stem af. En toen zat in... Wat was er met Dorald gisteren? Ik ben er, uh, gisteren hadden we een kort werkoverleg. <tossimus> waar, waar ik even bij moest zijn, bij Prem. <tossimus> ja, sorry. <tossimus> <tossimus> nou, ik kreeg allerlei boze mensen die zeiden... <tossimus> dat was de stem van Dorald Megens. Dus het enige wat ik durf te zeggen is... Um, Sven, ik heb het heel moeilijk in de buurt. Want ik wil serieus gaan praten over de geitenhouderij in Nederland. Ik heb een eindredacteur die de hele tijd op de geiten en allerlei foute geitspreekwoorden doet. Maar we gaan er serieus op in, want je zal het niet weten... maar er zijn al 270.000 geiten in Nederland. In de jaren 80 waren het er nog 20 of 30, want hippies begonnen ermee. Het is een serieuze business. Ik heb Mark Pauw in de bus die net vorige week in Griekenland was. Want misschien gaan de geiten Griekenland redden. Uh, en dat gaan we allemaal bespreken. Dat u echt, luisteraars, de warme, aangename stem krijgt... van Dorald Miekens met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De problemen door de uitbarsting van een IJslandse vulkaan nemen toe. De aswolk heeft inmiddels delen van Noorwegen, Denemarken en Groot-Brittannië bereikt. Onder meer de KLM en EasyJet hebben vluchten geannuleerd naar Noord-Engeland en Schotland. En de verwachting is dat de aswolk later vandaag aankomt bij de Duitse kust. en Ook daar worden dan waarschijnlijk vluchten geschrapt. De piloten van het Air France toestel dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte hebben fouten gemaakt. Dat zegt de Wall Street Journal op basis van het onderzoek van de zwarte dozen met vluchtgegevens. Vrijdag worden de resultaten daarvan officieel gepresenteerd. Bij die ramp twee jaar geleden kwamen alle 228 inzittenden van het toestel om het leven. Iraanse president Ahmadinejad is ongedeerd gebleven na een explosie... in een olieraffinaderij waar hij op bezoek was. Door de explosie ontstond brand bij het bedrijf. In het zuidwesten van Iran ligt die raffinaderij. Of het een ongeluk was of een aanslag, dat is nog niet duidelijk. Er viel één dode, 22 mensen raakten gewond. En het voorjaar is in Nederland nog nooit zo droog geweest, zegt het KNMI. De buien van zondag hebben niet veel geholpen en het blijft voorlopig droog. Nieuwe buien helpen weinig omdat met dit zonnige weer veel water direct weer verdampt. Al dus het KNMI. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie: nog twee files. Eén op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rudolf Arendsveen en Zoetenwouder en Dijk 7 kilometer. Tijdlang was er een rijschok dicht omdat er een auto met pech stond. En op de A10 de ring Amsterdam. Tussen knopend Koenplein en Westpoort 2 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Remradacation. It's Remtime. De melkgeitenhouderei is een vrij nieuwe sector in Nederland. Ooit begonnen met hippies die alternatieve levenswijzen aanhingen, is onder andere door invloed van de koeienmelkquota de geitenhouderij exclusief gegroeid. Weinig regels, dus de geiten konden lekker groeien en bloeien. In het jaar 2000 waren er nog maar 100.000 geiten en nu zijn er in Nederland 270.000 geiten in 300 boerenbedrijven. Het is een kleine sector om u idee te geven, de geitenmelkhouderij is 1% van de totale veehouderij in Nederland. De geitenmarkt is echter een vrije afzetmarkt. Iedereen mag een geitenproduct verkopen. Bij een varken heb je bijvoorbeeld nog een varkensrecht nodig. En dat is er dus niet. De geitenhouderij heeft minder regelgeving en dat is aantrekkelijk. Luisteraars, ik vind dat goed en ik vind dat het zo moet blijven. Lever de vrije afzetmarkt voor geiten. Wat vindt u? Moet er regelgeving komen of kunnen we het zo lekker zijn gang laten gaan? 0800-1121, mailen naar printtime.ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag. Primetime Radio 1. En vooral geen foto geten. grappen, We moeten serieus blijven. Welkom bij Primetime. Ja, Bart, uh, luisteraars, dat was dus de enige en eerste foute geitengrap die gemaakt wordt door Bart Daedselaar, onze technicus. We staan in Beets bij het klooster, waar Toet Geiten Nederland aanwezig is voor een heel groot symposium over 25 jaar geitenhouderij in Nederland. Het is heel ver voor u om de bus binnen te lopen, dus u kunt altijd nog bellen met 0800-1121 en mede naar NTR.nl. Ik wou even, um, Mark, Paul, Jij vertelde net, je was in Griekenland vorige week. Klopt, ja. Je bent van LTO Nederland, vakgroep bestuurder. Nee, ik ben geen vakgroep bestuurder, ik ben beleidsmedewerker voor, de vakgroep, voor het vakgroep bestuur van LTO Melkgeitenhouderij. Oké, okay. en wat, wat deed je in Griekenland? Wij waren daar in Griekenland, het was een internationaal symposium voor de melkgeiten, melk, schapen, et cetera, houderij. En uh, wij hebben daar een presentatie gegeven over q uh, Nederland is natuurlijk een land met heel erg veel ervaring uh, op het gebied van Q-coorts. En wilde een aantal aspecten wilden we graag uh, internationaal bekendmaken en aandacht voor vragen. Dus vandaar dat ik samen met Jeanette van der Ven, de vakgroepvoorzitter... daar een uh, presentatie heb voorbereid en zij heeft hem gepresenteerd. Maar kijk, we hebben allemaal een probleem, want die Grieken die krijgen geld van ons... en we zijn bang dat die Grieken te weinig verdienen. Wij exporteren heel veel als Nederland, daardoor hebben we verdiencapaciteit... Uh, heb, zijn die Grieken groot in de melkvee, -houderij? De totale productie is wel, uh, wel heel groot. Het volume is heel groot. Alleen, er uh, zijn wel andere type bedrijven. We zijn daar ook een dag uh, zeg maar de, het land uh, in geweest, ingetrokken. En hebben daar wat gezien van, van melkgeitenbedrijven. Maar dat is toch heel anders dan, uh, dan hier. Kleinschalig. Klein, kleinere, heel kleinschalig. Ja. Maar, maar, maar dus als jullie die boeren zouden leren in Griekenland... hoe ze massaproductie moeten doen dan zouden we via de gegeten melk Griekenland kunnen redden. Want dan kunnen ze melk gaan exporteren, kaas, feta, geitenvlees. Nou ja, wie weet, ja. ja dat kun je daar uh, laten zien. Maar of het land er helemaal geschikt voor is... om uh, de, de, de Nederlandse methode uh, zomaar te kopiëren, dat vraag ik me af. Waarom niet? Wat, wat is dat? Ja, goed, het is natuurlijk een land met uh, veel, uh, toch wat droogte... en uh, um, ja, een andere kostprijs, denk ik. De, ja. de, de, de, de hele logistieke van, van en, en de, de melkfabrieken zijn veel kleiner en, en minder dus je efficiënt. Dus je ziet bij de melk, als we zouden willen zien waarom het Griekenland niet lukt... om zeg maar verdiencapaciteit te krijgen, zouden we die melkveehoderé van die gtveehoderé... want ze hebben daar al eeuwen, hier in Nederland, 25 jaar... en ja. nu al zijn we ze voor Ja, klopt, ja. Ja, dus die geiten zijn of. Die geiten, die Grieken zijn of domme jongens. Of. Uh, uh, uh, uh, nee, maar ik, ik, serieus. Want ja, is, ja. Ja. Wij, wij zijn nu erin en we zijn nu al beter dan de ja. Grieken. Ja. ja. Het zal te maken hebben, denk ik, toch ook een beetje met de Nederlandse mentaliteit van de, van de veehouders. Die toch wel uh, ja, hoog kennisniveau hebben en, en, en heel erg vooruitstrevend. Oké. Okay. Nou, weten, je, ondertussen vergeten we één ding. Maar geten hebben echt gevoel hoor. I go can feel happy. I go can feel sad. A goat can feel wonderful. A goat can feel mad. Feel mad, feel mad, feel mad. It ain't to feel mad. Dat is de Mad Goat word. Song. Uh, ik kijk, luisteraars, het is heel erg leuk. Ik ontvang heel veel mensen in dit programma. En je merkt het met Mark ziet dat hij een professional is. En die zit dan maar... Ik zit bij Gerrit-Jan Velers. U kijkt echt met zo'n angstige blik van... Oh god, wat gaat die prim me vragen? <laughs> Oh, Angstig ben ik niet, alleen u hebt al een paar, in mijn ogen een paar dingen verkeerd verteld. Oh, vertel. U zegt al dat er helemaal geen rechten zijn dat iedereen vrij kan beginnen met gaan mm -hmm. Maar je hebt wel degelijk een bedrijf nodig, je hebt degelijk uh, ammoniakrechten nodig. Dus zo vrij is het niet. De en ammoniakrechten ook, zijn dat je mest mag uitrijden? dat je de grond, uh, de, de, de, de, de mest die je produceert op mm het -hmm. bedrijf, van een worden manier kunt afzetten. Oké, okay, en wat, welke regels nog meer? Milieuregels? Milieuregels, uiteraard. Mm -hmm. Maar dat maakt het niet. Kijk, als je kippen of varkens kweekt, dan zijn de regels bij. Die heb je niet bij die geiten. Ja, exact. dezelfde regels. Zelfde regels? Heb, heb je ook bij de geiten, ja. En, en uh, te met één vraag hier: is geitenmelk gezonder dan koeienmelk? Vraagt Jeffrey. Het is uh, niet bewezen. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Mm -hmm. Maar het is wel degelijk uh, gezonder, ja. Het zit, oh. uh, uh, ...geen carotene en carotene wordt in de geit omgezet tot vitamine D. Oké, okay, dus en je hebt ook minder vet in een liter geitenmelk. Veel lichter verteerbaar vet. Ja. Want mensen die geen koeienmelk kunnen verdragen... Die kunnen de ...het vet van de geitenmelk kunnen ze wel verdragen. Oké, okay, ja. uh, het is heel grappig. Ik weet nooit hoe zo'n onderwerp gaat lopen. Uh, uh, bent u nu al een beetje ontspannender? Dus ja, ik, u ben, hebt mijn fouten ik, gecorrigeerd? Uh, ja. Oh, ja. Oké, okay, heb ik nog meer fouten gemaakt? Uh, ja, u uh, had het over mega-productie, u uh, had het over hele grote bedrijven. Maar als je gewoon een uh, traditioneel geitenbedrijf uh, in Nederland vergelijkt met een traditioneel rundveebedrijf... dan zijn ze qua liters wat ze produceren niks groter. Dus nee. dat mega wat ze in Griekenland missen, dat is, dat, uh, wat u hier dan op doet, dat is uh, in principe niet zo. Dus ik moet zeggen, kijk, wat, wat, wat, wat, wij, wat vergeleken met Griekenland mega is, is voor Nederlandse begrippen normaal. Ja. ja. ja. ja. En wat is dan hier een normaal bedrijf hoeveel geiten? Ik denk nou, rond uh, 750 tot, uh, tot duizigheid. Ja, nou, ik was uh, voor de stemming ja. van Nederland... naar een van die stallen in Brabant... waar mensen vonden dat het megastallen waren. Ja, Barbara en ik vonden het geen megastallen. Ja. waren ook uh, dinges, want ik snap ook niet wat men bedoelde met mega... maar meer dan ja, 500 miljoen. Nee, dat is waar. Oké, okay, het is, is een woord inflatie. Zullen we gewoon zeggen groot. Nog meer, meneer Venus, als Dit wordt een leuke uitzending. Want ik, kijk, het, het is echt zelden dat iemand me... Ik ben helemaal geïntimideerd door u. Dus is er nog iets wat ik nog moet corrigeren? Nee, de commissie zo nog. <laughs> <Okay>. <laughs> Meneer Bramhaar, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met de heer Bram, in Engelboel. Zeg het maar. Uh, met een de tukker. Hai, hai. Ja, u verstaat wel waar een tukker is, toch niet? Ja, natuurlijk. FC Twente, is, Twente is tweede wens. geworden. FC Twente is tweede ja. geworden, helaas voor de tukkers. Ja, nou, en uh, ik, ik, ik zei allemaal, ik, uh, nou, uh, ik vind, ze uh, reizen hier als, als kasteel uit de grondland. U hebt in het goed ontwikkeld er al één. Ik zie hier in Drienden zit er al zo één. En nou op meerdere plaatsen zie ik zal verschijnen. Ik bedoel maar, het, dat uh, uh, nou, geitenvlees, nou dat ga ik absoluut niet gebruiken hoor. Waarom? Wat maar de tukker niet, niet kent, vreet hij niet. Dat zei, juist, juist. <lacht> wat hij niet kent vreet hij niet, juist. Maar, maar u, u hebt, u u hebt bezwaar tegen, nou Gerrit Jan Velers, meneer uh, Bramar vindt het heel erg. Dag meneer Bramaar, uh, hier ja? collega tukker van u. Wij wonen toevallig in Hengevelden, we hebben ook een uh, geitenbedrijf. Ja, Hengevelden lig je vlakbij. Ja. Juist, ja. ja Zo'n zo 11, 12 kilometer hier vandaan. Ja, en die bedrijven waar u over praat zijn biologische geitenbedrijven. Mm -hmm. En daar zijn we nog ja, een handje van... Vol... Waar zit hij in Hengevelden? Een Gootse straat? <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik zit tussen. tussen weet je dat allemaal? Bentloe en Hengevelden? of een Nietse straat? Maar meneer Bramhaar, vindt u dat er nou te veel geiten zijn in Nederland? Ja, dat ligt er aan, want als dat je kukkwas van losbreekt. Ja. Oké, okay, we gaan het stuk voor stuk doen. Mijn haar, dank u wel, want anders gaan we helemaal de weg kwijtraken. Eerst over de biologische geiten. Ik zie hier de geitenmelksector, biologische geiten. Kan je me even uitleggen? Jullie hebben dus twee soorten geitenhouderijen. Biologische en niet-biologische. Ja. Wat is die biologische? De biologische die, heeft een, uh, die zijn gebonden aan nog iets meer regels... dan uh, een gangbare geitenhouderij. En exacte regels wat hun allemaal hebben en wij niet Het heeft met voeding te maken. Ze hebben iets andere voeding mogen ze gebruiken. En ze mogen bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. En ze hebben een uitloop voor dieren uh, is verplicht. Oké, okay, dus en bij de dierengeneesmiddelen zoals antibiotica mogen niet worden preventief worden toegepast. Ja. En alleen bij strenge voorwaarden. Oké, okay. we kunnen niet over de geiten praten zonder over de Q-korts te praten. Mark Pauw, je begon er al mee. En uh, u begon er nu ook al mee. Die Q-korts. Uh, uh, hoe groot is het gevaar? Want eerst, hoe, hoe kwam die en uh, uh, uh, wat wordt er nu aan gedaan? Nou, hoe die, uh, Nederland heeft getroffen, dat is uh, nog steeds niet volledig duidelijk. Dat uh, had in ieder geval een heel groot effect. En we hebben drastische maatregelen moeten nemen. En uh, ik denk dat we het nu dus met, uh, met het vaccineren, alle geiten in Nederland van, van de melkgeitenbedrijven die worden uh, gevaccineerd... Dat is uh, al een aantal jaren geleden, uh, zijn we daarmee gestart. We uh, hebben vorig jaar alles massaal gevaccineerd. Ook dit jaar wordt dat weer, uh, gaat dat weer gebeuren. En de komende jaren ook. En daarmee kunnen we dus uh, het risico van Q-korts uh, volledig, of ja, voor het grootste gedeelte, onderdrukken. Gerrit-Jan Velers, jij hebt zelf te maken gehad met q in je bedrijf. Ja. Is dat zwaar kloten? Dat is heel zwaar kloten en nog steeds. Ja, waarom? Nog steeds met de gevolgen, omdat ons bedrijf is, uh, is gewoon letterlijk en figuurlijk verminkt. Mm -hmm. En we zitten nog op halve kracht. En uh, dus je hebt een jaren dat je nog geen inkomen hebt. Mm -hmm. En je moet uh, een geitenstapel zien uh, op te bouwen... Van, uh, van uit geitenstapels van verschillende bedrijven die je koopt. Dus dat het wordt gewoon een probleem om, uh, om de eerste paar jaren financieel rond te komen. Oké. Okay. Erik Schuiling, goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker in Wageningen aan de universiteit... De Livestock Research. Research en ja, ja, uh, uh, uh, u, u wilde heel graag in de bus, maar het lukte niet. Meneer Schuiling, die Q-koorts, um, ik heb geleerd, maar u moet me corrigeren... dat bij alle intensieve veehouderijen er altijd ziektes zullen komen... omdat die dieren zo dicht op elkaar zitten. Um, nou, dat is niet per se waar. Uh, in principe kunnen natuurlijk ook dieren die niet dicht op elkaar zitten uh, ziektes krijgen. Ook Q-koorts hmm. komt voor bij uh, kleinere aantallen dieren... Alleen als dat bij een, intensieve, of bij een grote groep dieren plaatsvindt, dan zal ook de uitstoot van de ziekte wat groter zijn. Okay. Maar uiteindelijk dat zal bij alle, alle, elke omvang het voorkomen. Oké, okay. u, u, u, u, u merkt de groei uh, in die geten, houderee. Waarom, waarom is die groei ontstaan? Uh, de groei is ontstaan, uh, zoals al werd aangegeven, omdat uh, er, geen, uh, er geen productierechten voor geiden zijn. Er zijn natuurlijk wel rechten, of, of in elk geval regels voor mestafzet en, uh, uh, en, en emissie. Mm -hmm. Maar je kunt in elk geval vrij produceren. En dat is uh, de aanleiding geweest voor een aantal uh, varkenshouders en uh, melkveehouders om op een gegeven moment overstap te maken. In het begin waren het inderdaad allemaal alternatieve mensen die uh, in de geidenhouderij begonnen die ook eigen, de eigen melk verwerkten, totdat uh, zo rond, uh, ja, half, ja, net voor 1990 werd de melk centraal verwerkt. Uh, dus kon je ook de melk gaan leveren. Hè. En, uh, vanaf 1990 tot 2000 is eigenlijk ook de het aantal geitenhouders verdubbeld, omdat er heel veel uh, instap was vanuit andere sectoren. Oké. Okay. Uh, nu mijn vraag over de q korts De q korts uh, kijk, uh, de, de, de Gerrit Jan zit hier, maar het, het heeft toch... Um, um, impact gehad. Ook op mij als burger, omdat het blijkt naar mensen te ja. kunnen overslaan. Uh, uh, die hele discussie dat het ministerie van Landbouw te lang heeft gewacht met ingrijpen. Uh, de hele discussie over overgebruik van antibiotica zit er ook nog bij. Uh, kunt u mij helpen, meneer Schuiling? In hoeverre heeft de sector zelf schuld aan het feit dat die die Q-kort zo heeft kunnen toeslaan? Um. Ja, ik denk niet dat de sector daar zelf schuld aan gehad heeft. Uh, q koorts is een ziekte die er altijd al is geweest. Uh, komt ook voor bij andere diersoorten, is niet alleen aan de geitenhouderij uh, voorbehouden. En hier en daar komt er een kleine uitbraak van q en die ebt dan weer weg. Dat was eigenlijk altijd de gang van zaken. Mm. En daar heeft men in eerste instantie ook gedacht bij de q epidemie in Nederland, die een kleine omvang zou hebben, maar... Dit is, was eigenlijk de eerste keer in de hele wereld dat het in, in zo'n ja, zo omvang uh, plaatsvond. En ja, zoals Mark Pauw ook al aangaf, het is eigenlijk niet helemaal duidelijk waarom dat nou binnen die geidehouderij zo'n zo omvang heeft genomen. Er wordt er nog onderzoek gedaan naar die Q-kort? Daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan, ja. Oké, okay, ja. dus op een bepaalde manier krijgen we dan, dan weer expertise die we kunnen gaan verkopen in de rest van Nederland, waardoor die Grieken ons veel geld moeten betalen, zodat wij ze uitleggen... Ja, ja zo... ik, denk, ik, ik denk dat, dat uh, een tijdje terug de Fransen de meeste expertise over Q-coorts hadden. En, uh, ik denk dat wij da da daar nu heel veel expertise over hebben opgebouwd. En dat wij uh, samen met de Fransen eigenlijk wel de, de experts zijn op het gebied van q uh, tegenwoordig. Ik wou even, Gerrit-Jan, jullie zijn zo'n kleine gemeenschap eigenlijk. Jullie kennen elkaar allemaal, hè? Want uh, Mark Paul kent Erik Schuiling, Wint of u Erik Schreuling kent. Die, uh, iedereen die in het geitenland wat te maken heeft, die kent elkaar, hè? Ja, maar dat is, je bent ook al elkaar aangewezen. Je hebt elkaar nodig in de kleine sector. Vooral de afgelopen jaren uh, met hele q -cords. Wordt het een hechte band. En doordat je te klein bent. Je moet met elkaar een vuist maken. En anders uh, rek je het nooit. Je hebt, okay. gewoon, je hebt elkaar gewoon nodig. En, en is er dan... Uh, bij meneer Schuiling, dan moet je ook kritisch vermogen hebben. Kijk, hier um, uh, bij Primtime. Dan, dan, dan zeg ik... Uh, allerlei harde dingen tegen Barbara en zij tegen mij. We hebben dus geleerd. Hè, dat je, Hebben jullie in die groep wel genoeg kritisch vermogen aan elkaar toe, Mark Paul. dat je tegen hem zegt, ja nee, vriend, dat kan niet, dat uh, gaan we niet doen. Zeker. Ja, zeker ook. Uh, nu zijn we natuurlijk weer helemaal wakker geschud... Uh, na de crisis die ons is overkomen. En kijken we kritisch naar alle knelpunten... die we in de melkgeitenhouderij nog moeten gaan oplossen. En daar zullen we de komende jaren weer kaarten gaan werken. William, ik word Barbaras steeds in mijn oor... naar William, naar William, ik weet helemaal niet wat je wil zeggen. Ga je gang. Geiten, dat is uh, al heel lang in Nederland populair, hè? Toen ik op de lagere school zat, en misschien hebben jullie dat in Suriname ook nog gehad... ...dat je een leesplankje en daar stond ook geit op, hè? Nee, William. In we Suriname, hadden... toen ik op school zat, hadden we schriftjes. We hadden elektronische ja? schrijfmachines en dergelijke. Nou, nee, daar, ja, dat is leeftijdsverschil. Ik heb nog het leesplankje meegemaakt en er stond ook reclame voor de geit op in feite. Oh, wat stond er dan? Uh, dan hadden we een bekende Nederlander, die is uh, helaas uh, verdwenen, maar die had dat over een bepaalde bevolkingsgroep. Dat noemde hij de zogenaamde geitofielen en ik hou het heel netjes. Oh, van gast bedoelt u. van oorsprong de gewoonte om dagelijks over alles te mekkeren. Eh, de heer Bolkestein, die kon het ook fantastisch na doen. dat lukt mij niet zo goed als hem dus, dat... Eh, weet je wel? Nou, oh, en die geiten, ja, dat is uh, natuurlijk ook. Komt dat op. Barbara, sorry, meneer, meneer William, bent Ritterug, u. Een... Die, uh, is in Nederland de baas. Wauw, wauw, wauw. meneer dat William, bent op... u een stand-up comedian die zijn grap aan het uitproberen is in mijn programma? Ja, nou, ik, ik, ik geef een historisch overzicht, Brem, daar kun je er oh, wat van zeggen. Nee, nee, maar oké, okay, <laughs> meneer William, nee, ik dacht dat u het zinvolle bent. Ik moet u dit zeggen: wordt alsjeblieft geen stand-up comedian, want u gaat verhongeren als een geit in Griekenland. Oh, nou, ik, nee, ik heb niks met Griekenland hoor, want dan kom je weer in, de, ja, in Griekse ideeën en zo terecht. Nee, nee. William, dank u wel voor het bellen. Barbara van der Klesje bent ontslagen. Uh, uh, uh, ik, wou, ik wou nog even vragen. Uh, er staat hier uh, van Ellie. Uh, het prim opperde om de kennis van de Nederlandse geitenhouders naar Griekenland te exporteren. Hopelijk nemen de Grieken dit niet over. Daar is geen Q-koorts. Klopt dat, Mark Paul, dat er geen ku korts is in Griekenland? Ik denk dat er uh, overal in de hele wereld ku uh, korts is, dus ook in Griekenland. Denk je of weet je dat? Nou, ik weet het eigenlijk. Het is, uh, het is iets wat, uh, wat overal te vinden is, alleen uh, in Nederland heeft het voor een... een, een, ja, een, een, een... Een Grotere van, impact. Omdat heeft het we... op, opeens een, een grote impact gekregen ja. en heeft het zeg maar, de volksgezondheid van, uh, van de Nederlanders uh, geraakt. Ja. En dat zie je in andere landen niet tot nauwelijks. Dus Erik Schuiling, uh, alle dieren uh, waar dan ook ter wereld, uh, zoals in Griekenland, ze hebben het, alleen de massaliteit is minder. Ja, om een of andere reden heb je altijd hele kleine uitbraken. En er zijn, er zijn uit allerlei landen zijn er, uh, voorvallen bekend van een kleine uitbraak van uh, kukoorts. Maar nooit in die omvang zoals we het hier gehad hebben. Ja. Oké, okay. uh, lieve Ellie, dus je ziet, meestal heb je gelijk, maar dit keer niet. Wat is de stand van zaken nu met betrekking tot de Q-coorts? Wie, Mark, Erik, wie? Nou ja, goed, uh, wat ik al zei, we zijn uh, volop aan het vaccineren. En, daarmee, en die vaccinatie blijkt eff effectief te zijn. Uh, als je kijkt naar het aantal uh, mensen dat zeg maar, dit jaar de Q-coorts heeft gekregen... dat is uh, ja, drastisch uh, uh, lager dan, uh, dan de jaren die daarvoor... Ja, want ik had een heleboel cijfers hier uh, ergens liggen. Er was één dode... Maar er waren 506 ziekten, in, twee, 500, in 2010 506 zieken gemeld. Uh, in, uh, da, daarvan uh, 108 personen hadden de eerste ziektedag in 2009. En er is één sterfgeval in 2011. De patiënt leed aan chronische q en aan daarnaast andere medische problemen. Uh, uh, uh, dat... ja, wat, wat vooral interessant is, denk ik, om te kijken naar de cijfers van dit jaar. Uh, vorig jaar zijn we dus inderdaad massaal begonnen met vaccineren. Nou, het effect daarvan is dat we dit jaar uh, ja, misschien 20, 30 q patiënten hebben. Terwijl er. Uh, in 2009 over het hele jaar 2300 hadden. Dus nou, het gaat de goede kant op. Ja. Oké, okay, ik moet een vraag stellen van Rien Aarts, mijn redacteur. Wat gebeurt er, Gerrit Jan Velders met bokjes die geboren worden? Bokjes die geboren worden, die worden een bedrijf... Van die uh, krijgen ze biest van de moeder. Ja. Dan blijven die een paar dagen bij de moeder lopen, krijgen ze biest. En dan gaan ze naar een uh, afmesbedrijf. En dan gaan ze voor de vleesproductie. Dus ze worden geslacht? Ja. En waarom, waarom worden mannen geslacht... Haten jullie mannen, jullie geitenboeren? Concurrentie. Nee. <laughs> nee. maar waarom worden bokjes geslacht? Gewoon voor het vlees. Een bokje is gewoon. Uh, een bok kun je niet melken, zo simpel is het. Er worden uh, lammetjes geboren en uh, de helft is een vrouwtje en de andere helft is mannetjes. Ja. En zo is het keer in de natuur. Oké. Okay. Nou, uh, ik, heb, ik lees de laatste van Eline Krijnbreek. Geiten zijn nou leuk, alleen leuk op de kinderboerderij en nuttig voor geitenwollen sokken. Ja, uh, Eline tweet iedere dag. Dus ik moet de tweet wel voorlezen. Daar, uh, uh, geet te leuk op de kinderboerderij. Zij mag, zij mag bij ons een keer komen kijken naar het bedrijf. Ik ben uh, nog bezig, Als we vrij worden van QGORS. Uh, en we kregen de, de stempel van QGORS, ook daar werk van het bedrijf, af. Dan uh, gaan we, uh, we zijn nog bezig met de verbouwing van een schijpbox boven de Geitenstal En ook voor die man, de, de, de Hengelo, die kan dan ook komen. En we gaan er een grote zaal bij houden. Daar kunnen we ook uh, conferenties houden om de mensen te laten zien waar de dan nou echt is. Meneer Schuiling, ik ga u alvast bedanken, uh, Mark en Gerrit Jan Velens. Het komt hetzelfde voor, maar u kwam over als een ontzettend sympathieke man... voor het eerst dat ik iemand in de bus heb waarvan ik zo uh, uh, geïntimideerd door ben... door zo'n rust, dat ik denk, oh, ik moet deze man geen lastige vragen stellen. Want we hebben één probleem, behalve dat er geiten zijn in Nederland... is het vandaag ook. Brandtow, a bubble, a bubble Goedemorgen, meneer Denees. Goedemorgen, Prim. Meneer Denijs, morgen ja. staat u in Carré in Amsterdam met een voorstel. Ja, is dat de eerste keer in Carré? Nee, nee, nee. De allereerste keer dat, uh, dat ik optrad in Carré zelf, dat was in de zestiger jaren. Toen ik op een uh, feestje van de Snipper Snapp Revue optrad met de Lords. Dus dat is. Uh, nee. Maar dat, dat wordt toch nog een beetje een ander concept. Uh, nee, maar solo, dat u alleen in uw uppie. In Carré staat. De allereerste keer was volgens mij ergens uh, begin tachtig. En uh, toen was ik net begonnen met concerten in Schouwburgen. Dat was voor die tijd uh, ja, toch wel redelijk uniek. Dat werd niet gedaan. En uh, sindsdien ben ik praktisch elk jaar teruggekomen. Meneer Denijs, is Carré de grootste zaal in Nederland? Uh, het is... Niet de grootste zaal, maar wel ja, voor een heleboel mensen, waaronder uh, uh, ik, uh, een, een, een, toch wel de meest bijzondere zaal, uh, zeker als Amsterdammer, is Carré natuurlijk. Ja, dat heeft zo'n... Als je er binnen bent, heb ik altijd het gevoel dat elke... Uh, stuk hout wat er ligt, de geur die eruit nog steeds van de paarden op sommige, op sommige plekken in Carré, dat ademt hier, uh, hier moet je moet je optreden, hier word je geïnspireerd. Uh, en ja, de, de meeste mensen die uh, iets uh, in, in de showbiz hebben betekend, die hebben ook opgetreden in Carré. En uh, ja, het is heerlijk gewoon. Luisteraars, ik kan u aanraden. Ik ga kijken op de site van Carré. Probeer kaartjes te krijgen. Want Rob Nees gaat in de het, het grenste Amsterdam-Oost. Hij is op een steenworp als het daarvan geboren. En meneer Nees, ik ga vandaag draaien. Zuster Ursula, weet u dat mensen dachten dat ik een hekel had aan dit lied? Omdat ik het nooit raaide. Maar er was nooit een thema wat erbij aansloeg. Dus vandaar dat uh, we hebben het gedragen. En ik kreeg hier nog... Uh, uh, uh, Komt Barbara nog aan het woord. Ze wordt elke dag vijfmaal door Prim genoemd. Krijgt nooit de kans om terug te De Nee, Stalex. Barbara mag lekker genieten van zuster Ursula van de Denijs. Meneer de Nees. ik kom morgenavond naar uw show kijken. Ik ben de Champions League dankbaar dat ze de finale na zaterdag hebben gezet. Anders was ik verscheurd tussen twee liefdes. Dus uh, uh, we kunnen allemaal komen. Ik wens u een fantastisch concert en ik spreek u volgende week. Dat wordt het. Dat wordt het. Dank u wel. Luisteraars, hier is dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik ben geen geit, ik ga niet naar Amerika.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 alle luisteraars, alle deelnemers zijn mijn gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de Stergelden. De financiers van de publieke omroep. Redactie Suleba El Galdi, Anouk Tulder en Rien Aarts. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport. part fotograaf Bart Daedselaar. Eindredactie Ergie Geitenliefhebber Barbara van der Kles. Naast Ster en door Raad De oude geit Felix Meurders met een gids.fm. Tot morgen. Namaste. Dag. Dag Zit wie niet zin Het is mooier geweest als wij 38 zetels hadden gehaald, 38 of meer. Verder vind ik het buitengewoon plezierig dat dit kabinet geen meerderheid heeft. Het verdurend verdurendom of het 36 of 37 zou worden. Dit is natuurlijk voor de politiek niet goed. Er ligt geen deal met de SGP. Zo'n heel bizar circus wat rondom de Eerste Kamerverkiezingen hangt, dat moeten we met elkaar helemaal niet willen. En laat ik daar nou niet nog eens een schepje bovenop doen. Met de SGP erbij is er toch voldoende basis om meerderheden te vinden in de Eerste Kamer. Er ligt geen deal met de SGP. Radio 1. Uh, nee, maak er geen afspraak met de SGP. Het nieuws van alle kanten. Meerwaarde in beleggingsstijl? of bankiers Fashion? Nee. nee, daar geeft hij van mij nou helemaal niks om. Ja, ze zien het wel bij anderen natuurlijk.